Die ook het eerst raam met het NOS Journaal. In Donya Oost-Oekraïne was vanochtend een enorme explosie te horen. Vermoedelijk is een opslagplaats voor munitie geraakt door raketten. De knal was zo hard dat ruiten op een kilometer afstand sneuvelden. Boven de stad hangen zware rookwolken. Of er doden of gewonden zijn, is niet bekend. Justitie in België heeft de afgelopen maanden verschillende aanslagen voorkomen. Volgens dagblad De tijd zijn enkele oud-Syrië strijders en sympathisanten van IS opgepakt. Welke doelen de terroristen op het oog hadden, is niet bekend. Maar het zou gaan om aanslagen vergelijkbaar met die op het Joods Museum in Brussel eind mei. De Belgische overheid heeft de informatie bewust geheim gehouden om onrust te voorkomen. De kansspelautoriteit gaat mogelijke misstanden bij de Staatsloterij onderzoeken. Mogelijk zijn verschillende trekkingen niet volgens de regels verlopen. Zo zou er bij de Loterij in januari minder zijn uitgekeerd dan de bedoeling was. Volgens de directie van de staatsloterij is van manipulatie voor zover bekend geen sprake. Het bedrijf werkt volledig mee met het onderzoek van de kansspelautoriteit. De Belangenvereniging voor Zelfstandigen in de Bouw, Hout en Techniek... heeft voor zijn leden een zwarte lijst met wanbetalers opgesteld. Daarop staan de namen van bedrijven waarmee de leden beter geen zaken kunnen doen. Volgens de club gaat het om bedrijven die zzp'ers wel aan het werk zetten... maar die nooit de rekening betalen... De Belangenvereniging zegt dat het aantal wanbetalers in de bouw toeneemt... en roept het kabinet op om maatregelen te nemen. In Rotterdam heeft een vrouw negen maanden lang dood in haar huis gelegen. De 65-jarige vrouw, die weinig contact had met anderen, stierf een natuurlijke dood. Maandenlang viel het niemand op dat ze niet meer leefde. Pas na negen maanden waarschuwde buurtbewoners de politie. Agenten troffen de vrouw dood aan.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 Ik ben er klaar voor. Ja. Oké, okay, dan gaan we beginnen. Het is even na twee uur. Een goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Met als eerste de jur Sweet Dreams are made of this. We zijn weer drie uur lang vooruit de studio aan de Tolweg. 10 A. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, wederom drie uur live. Zandvoort op zaterdag.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 1987 hoor je de CEO van Starship. Dat is natuurlijk stappen snel. De leven het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Ja, nog één dagje, en dat is de zomer voorbij. En of dat ook voor het weer geldt, dat horen ze dadelijk om half drie van uh, Lex van Horn uiteraard. Het wekelijkse weerpraatje op CFM Zoort.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 Maar ja, dat is een wisselend, wisselend weertyp morgen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Dus de gevoelstemperatuur die gaat ook heel, heel, heel, heel, heel erg naar beneden toe. <lacht> en het wordt 17 graden, zoals ik al vertelde. Dan maandag, dan hebben we nog steeds uh, last van de Noordzeebewolking. Met een uh, matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Die blijft dus uit het doorde waaien.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 Ik kan ja. hem ook nergens op, uh, op <laughs> tackelen. Ja. Ja. Dat moeten we even afwachten. Ja, dat moeten we even afwachten. Maar en dinsdag begint ook de herfst, hè? Ja, er zijn de, de, de meningen weer uiteen. De, de een zegt dat hij morgen begint en de ander zegt nee, dat het dinsdag begint. hij begint officieel op dinsdag 23 september. Dank u. 4 uur 29. Dan begint de meteorologische herfst. De, nee, niet de meteorologische herfst.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 Ja, want je gaat toch met een uh, winter uh, herfst reces, en winter reces. Ja, ik ga in winterslaap. Ja. Nee, dat... In winterslaap. Oh, <laughs> lekker hoor. Zo kan je het ook noemen. <laughs> Dan moeten we het zelf weer uit gaan vogelen... met ja, al die dus, radartjes uh, en cijfertjes. Ja, precies.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 En dat was Shaka Khan met I'm a Q Woman. Dit is ZFM. Zandvoort. En zo gaan we dus praten met Ton Arissen... over het Oktoberfest van volgende week. Maar er is nog eentje zo vlak voor die tijd. En dat is deze van Tafara's hier. Dus don't take away the music.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 Nog, no, nogmaals dank aan Lex van der Hoorn, onze weerman. Ja. <laughs> maar het, goed. Lex, ja. ik vind het eigenlijk wel jammer dat je dan uh, van, de, van de winter slaapt. Maar ja, we kunnen je bellen, hè? Ja, je kunt me bellen. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, historisch Grand Prix. Uh, gewoon e e even een, een van die dingen die ik dan in het dorp beluister. Ik bedoel, ik was helaas op vakantie, anders was ik geheid naar die big band gegaan. Want het was natuurlijk kwalitatief briljante muziek, maar niet voor iedereen.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 Dat maar de Dirlendels dir dir heb je al wel geregeld. Ja, de Dirlendels heb ik... Uh, Trouwens, ik verstoel dat de 06 die nog hebben niet. Kan je de 06 nog even raden? Ja, herhalen? dat doe ik zo nog. Maar de meisjes zien dat, uh, in, uh, die gaan in bedrijfskleding in <coughs> Dirlendel jurkjes dus. Ja. En uh, nou uh, dat is uh, dat is apart. Ook uh, tijdens dit evenement heb je weer uh, de ondersteuning... of uh, medewerker van het Holland Casino gekregen. Holland Casino... Heineken en het circuit, dat zijn de sponsors van dit festival. Grandioos. Zonder sponsoren, dan lukt het ook niet. Zonder... En vrijwilligers, he, vergeet dat niet. He. Vrijwilligers, die ja. zijn... vergroot uh, Vergrootglas heeft gewerkt, dit keer. Maar er komen vrijwilligers om de boel weer te cleanen, s'avonds. Grandioos. Hebben we iets vergeten? Ja, ah, ja, ja? mijn oh, telefoonnummer is ja, 06 je telefoon. ja. 53 -19 -18 -94.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 Jetzt geht die Party los. Volgend weekend hè? op het weekend van het DTM in Zandvoort. Oktoberfest in het centrum. Met Ansel Tala, je en met Jet yes, Die Party los. Ja, we hebben er zin in. Oh. Vanaf half negen zijn ze te bewonderen op het Raadhuisplein. Oh, okay. En dan gaat hij net achter party helemaal los, hè. Yeah. Zo dadelijk hè? uur volgluur van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst komt Jones nog even en de seksband. Spam met baby.